Inna, لله, in de handel in Ahmadu en a Sainu en Safiro, wanneer u doe ik hem in Surore en Fusina, was hij Ati Amalina, mijadihila, hoe fella modilla, womayud lil fella hadiella, was shadow la ilaha illa law, wadahula sharikala, was shadow Anna Mohammedan Abduhu, Wara Sulu. Amabad, beste broeders en sisters, de Moslem vrouw die zich vast houdt aan de regels van de islam en zich kenmerkt door kuisheid, verantwoordelijkheidsgevoel, gehoorzaamheid, goede manieren en die bewust is van haar verplichtingen en haar rechten, is een grote aanwinst voor deze omma. En daarom kan de vrouw niet achtergesteld blijven op het gebied van kennis. En de moslimgeleerden hebben sinds het begin de aandacht gevestigd op de vrouw omdat zij een steunpilaar vormt van onze ommen, van onze gemeenschap. Een rot in de branding en een belangrijke schakel in de vooruitgang van deze omme. En daarom wil ik in de toekomst een aantal lessen gaan toewijden aan zaken die te maken hebben met de vrouw. Dat wil niet zeggen dat dit soort lessen de mannen niet aanspreken, dat is niet waar... Want ook de mannen hebben baat hierbij, want ook in hun omgeving hebben zij dagelijks met vrouwen te maken. Denk aan je moeder, je zus, je vrouw enzovoort. En dus zijn deze lessen ook voor de man van groot belang. En vandaag zal ik het voornamelijk hebben over de vrouw en haar natuurlijke bloed. En haar natuurlijke bloed. Dat bedoel ik mij natuurlijk heid, niveaus, stihadah. Voor een aantal zijn dit allemaal bekende termen, voor een aantal niet. En vandaag zullen wij een poging wagen om al deze termen toe te lichten en het een en ander daarover te zeggen. En ik kan jullie vooraf verklappen dat binnen el fiqh hoofdstuk menstruatie tot de meest complexe hoofdstukken. Behoort. En het Arabische woord voor menstruatie is al haid En taalkundig betekent dit een sayalan En wat is een sayalan Een stromende massa vloeistof. Dus al haid betekent as oftewel een stromende massa vloeistof. Religieus gezien is al niets anders ...dan een tijdelijke bloeding van het baarmoederslijmvlies... ...die bij geslachtsrijpe vrouwen optreedt. En het baarmoederslijmvlies heeft als functie het voeden van het embryo... ...tijdens de zwangerschap van een vrouw. En het is de gewoonste zaak van de wereld voor de vrouw om te menstrueren. En daarom toen Aisha menstrueerde tijdens de afscheidsbedevaart... ...zei de profeet Vrede Zij met hem tegen haar, dit is iets wat Allah heeft voorbeschikt voor de vrouw. Ook moet een ieder begrijpen dat het de man toegestaan is zijn vrouw tijdens haar menstruatieperiode aan te raken. In één bed met haar te slapen. Uit één bord te eten. En niet zoals een aantal mensen soms denken dat tijdens de menstruatiedagen de vrouw ...als onrein wordt beschouwd en dus vermeden moet worden. Het is niet zo dat de vrouw onrein is. Dat is niet waar. Menstruatiebloed is onrein, maar de vrouw zelf is niet onrein. En menstruatie is een teken van geslachtsrijpheid. Als de vrouw begint te menstrueren, dan weet je dat ze geslachtsrijp is geworden. En als wij spreken over menstruatie, dan kunnen wij zeggen dat er geen sprake kan zijn van een menstruatiecyclus bij de vrouw voor de leeftijd van 9 jaar. Dus als een meisje de leeftijd van 9 jaar nog niet heeft bereikt, dan kan er ook geen menstruatie bij haar optreden. Verder is menstruatie niet verbonden aan een maximale leeftijd. Dus het is niet waar wat sommige fiqh geleerden, hebben gezegd namelijk dat de vrouw na haar vijftigste niet meer kan menstrueren. Zelfs op haar vijftigste, eenenvijftigste ziet zij menstruatiebloed. Dan dient zij zich aan de regels te houden die daarvoor gelden. Een aantal geleerden meent dat de kortste duur van een menstruatiecyclus één dag en één nacht is. Alles daaronder wordt niet als menstruatiebloed beschouwd. Toch zegt een menstruatiecyclus kent geen minimale tijdsduur. Want er zijn wel degelijk vrouwen die korter dan één dag en één nacht menstrueren. En dit is de meest correcte mening. Het kan dat de vrouw voor het duur van een aantal uren menstrueert. De langste duur van een menstruatiecyclus is 15 dagen. Als deze bloeding bij de vrouw langer dan 15 dagen duurt, dan wordt zij als een mustahada beschouwd. Wat dat precies inhoudt, gaan we zo meteen zien. En de meest voorkomende tijdsduur van een menstruatiecyclus is 6 à 7 dagen. Dus de meest voorkomende tijdsduur van een menstruatiecyclus is 6 of 7 dagen. De kortste duur tussen twee menstruatieperiodes is 13 dagen. Een aantal hebben gezegd dat het dertien dagen is. Dus ze hebben gezegd, als op de tiende of de twaalfde dag, na het beëindigen van een menstruatiecyclus, de vrouw opnieuw te maken krijgt met het uitvloeien van nieuwe bloed, dan moet zij dit bloed niet als menstruatiebloed beschouwen, maar als bloed, zeiden ze. Maar ook hierover zegt Ibn Taymiya rahmatullahi aleyh, dat er wel degelijk vrouwen zijn die in minder dan 13 dagen met de volgende menstruatiecyclus te maken krijgen. kan ook voorkomen. En nogmaals, wat dien je in zo'n geval te doen? Wederom, denk altijd aan die basisregel. Wanneer jij ziet, wanneer jij bloed ziet die de symptomen heeft van huid, dan dien jij je te houden aan de regels die daarvoor gelden. En het is verboden voor een menstruerende vrouw, om te vasten en te bidden. Zij dient later het vasten wel in te halen en niet het gebed. Ook is het verboden voor een menstruerende vrouw om gemeenschap te hebben met haar man. Om specifieker te zijn, om vaginale gemeenschap te hebben met haar man. Wel mag hij op een andere wijze van haar genieten, zolang hij maar vaginale en natuurlijk anale ...gemeenschap vermijdt... ...want anale gemeenschap is ten alle tijden verboden. Het is een van de grootste zonden. Een moslim mag zich niet schuldig maken... ...aan dit soort praktijken. Ook is het verboden voor een menstruerende vrouw... ...om de rondgang rondom de Kaaba, Tawaf, te verrichten... ...terwijl zij menstruerende is. Dat mag niet. Als de menstruatiecyclus van een vrouw... ...aan een einde is gekomen... En zij zich nog niet heeft gewassen, want jullie weten allemaal, als de vrouw haar menstruatiecyclus heeft gehad, dan dient zij zich daarna te wassen, de grote wassing te verrichten. Als zij deze wassing nog niet heeft verricht, dan mag zij nog steeds niet het gebed verrichten en mag zij nog steeds geen vaginale gemeenschap hebben met haar man. Wel mag zij daarentegen het vaste weer oppakken. En is het ook toegestaan voor de man om van haar te scheiden. Want zoals jullie weten is het islamitisch niet toegestaan voor de man om van zijn vrouw te scheiden als zij zich in haar menstruatie bevindt. Dus als de vrouw menstruerende is dan mag de man niet van haar scheiden. Dus laat dit ook les zijn voor de mannen. Het is verboden om de scheiding uit te spreken in de tijd waarin de vrouw ...zich in haar menstruatie bevindt. De profeet beval zelfs de man die dit had gedaan om zijn vrouw terug te nemen. En het betrof volgens mij Abdullah ibn Omar. Moge Allah wel tevreden met hem zijn. Ook wil ik de vrouw op het volgende attenderen. Als het bloed niet meer uitvloeit en de vrouw schoon is geworden, dan dient zij natuurlijk de grote wassing te verrichten... Als zij dat heeft gedaan, ze is schoon geworden en ze heeft de grote wassing verricht, dan kan het wel eens voorkomen dat zij een geelachtige of bruinachtige afscheiding ziet. Dus ze is schoon geworden, ze heeft de wassing verricht. Daarna krijgt zij weer te maken met een geelachtige of bruinachtige afscheiding. Dan moet zij zich er niets van aantrekken en niet ...naar omkijken. En daarom toen Sheikh bin en rahmatullahi alayh... ...de volgende vraag werd gesteld, namelijk... ...hoe zit het met de gelige en bruinige afscheidingen... ...die soms bij de vrouw optreden... ...tijdens haar menstruatieperiode? Antwoordde hij... ...als deze gelige en bruinige afscheidingen... ...zich voordoen tijdens de menstruatie... ...of daarop volgend, dus voordat de vrouw schoon is geworden dan wordt dit als menstruatiebloed beschouwd. Treden deze gelige en bruinige afscheidingen echter nadat de vrouw schoon is geworden van haar menstruatie, dan valt dit niet onder menstruatiebloed. Ook wil ik zeggen dat de vrouw zich altijd moet haasten om de grote wasting te verrichten, zodat zij zo snel mogelijk het gebed weer kan oppakken. Als zij bijvoorbeeld na het aanbreken van de dageraad El-Fajr schoon wordt. Dan dient zij onmiddellijk de grote wassing te verrichten. Zodat zij alvorens zonsopkomst El-Fajr gebed nog kan verrichten. Ook hebben vrouwen soms tijdens hun menstruatie te maken. Met momenten waarop zij helemaal schoon zijn. Zodat er niks uitvloeit. Deze schone momenten die zich tijdens de menstruatie voordoen en korter dan één dag duren, zijn te verwaarlozen. Want er treden natuurlijk onderbrekingen op tijdens het uitvloeien van het menstruatiebloed. Dus niet bij iedere onderbreking kan er gezegd worden dat de vrouw schoon is geworden. Zoals dit ook niet het geval is bij onderbrekingen van minder dan één uur. Dus korter dan, zegt u, korter dan één dag telt niet, is te verwaarlozen. En de vrouw wordt nog steeds beschouwd als menstruerende. Verder hebben wij ook nog te maken met vrouwen die als mustahada worden bestempeld. En dat zijn vrouwen die last hebben van een aanhoudende bloeding, vaginale bloeding met soms een korte tussenpoos van 1 à 2 dagen. En dit is natuurlijk een complexe zaak. Want hoe dient de vrouw in zo'n geval te reageren? Wanneer moet zij nou wel het gebed verrichten en wanneer moet zij dit niet doen? Wanneer kan zij vasten en wanneer niet? Eigenlijk wordt de mustahada tot de schone vrouwen gerekend. Luister goed. Dus zij wordt als schoon beschouwd. En op basis hiervan kunnen wij zeggen dat in geval van een vrouw die last heeft van ...istihada drie situaties mogelijk zijn. Schrijf ze op, noteer ze. Eén, dat zij bekend is met haar menstruatieperiode. Zij heeft namelijk een menstruatiecyclus gekend... ...voordat zij te maken kreeg met istihada. Dus voordat zij te maken kreeg met deze aanhoudende bloeding. Zij menstrueerde bijvoorbeeld in het verleden... ...aan het begin of aan het einde van iedere maand... ...voor de duur van vijf of acht dagen. In dit geval dient zij zich te onthouden van het gebed... ...voor de duur van haar vroegere menstruatieperiode. Daarna verricht zij de grote wassing... ...en pakt zij haar gebed en het vaste weer op. Dit op basis van de overlevering van de profeet... ...waarin hij tegen Ommu Habiba zegt... ...die ook last had van de stihada... ...onthoud je van het gebed voor de duur... ...van je vroegere menstruatie. Vervolgens kun jij de grote wassing verrichten... ...en begin je weer met het verrichten van het gebed. Deze overlevering is te vinden in Sahih Muslim. Tweede situatie. De eerste hebben wij genoemd... ...dat ze een bekende menstruatieperiode heeft gekend in het verleden. Dat is simpel, dat houdt ze gewoon aan. De tweede situatie. Dat zij vergeten is op welke tijd van de maand haar menstruatie valt of een afwisselende menstruatieperiode in het verleden had. In dit geval moet zij proberen onderscheid te maken... tussen het donkere, dikke menstruatiebloed... die vaak ook een specifieke geur heeft... en tussen het rode, dunne, istihadabloed die vaak geen geur heeft. Zo'n iemand dient zich te onthouden van het gebed in de dagen... ...van het dikke bloed... ...en het gebed te verrichten... ...in de dagen van het dunne bloed. Derde situatie... ...dat zij absoluut... ...geen onderscheid kan maken... ...tussen het menstruatiebloed... ...en het bloed... ...en geen bekende... ...menstruatieperiode in het verleden had. Dus ze kan en geen onderscheid maken... ...en ze had ook geen bekende... ...menstruatieperiode... ...wat doe je dan... Zo'n iemand dient volgens sommige geleerden zich te onthouden van het gebed voor de duur van de menstruatie van een van de vrouwen uit haar familie, zoals haar moeder, haar grootmoeder, haar zus. Als zij bijvoorbeeld een menstruatieperiode kennen van zeven dagen, dan dient zij zich van het gebed te onthouden voor de duur van zeven dagen. Maar de meest correcte mening hieromtrent is dat zo'n persoon of zo iemand zich iedere maand voor de duur van zes of zeven dagen dient te onthouden van het gebed. Want dit is wat de profeet en vrouw heeft opgedragen die met een soort gelijk probleem te maken had. Dus als ze geen onderscheid kan maken, ook geen bekende menstruatieperiode heeft, dan dient ze zich voor de duur van zes à zeven dagen ...van het gebed te onthouden. En daarna verricht ze al en vangt ze weer aan met het gebed en het vaste. Wel moet een vrouw die te kampen heeft met de stihada... ...zich aan een aantal regels houden. Zo moet zij zich natuurlijk evenals een menstruerende vrouw wassen... ...als de dagen die aangewezen zijn als menstruatiedagen zijn verstreken. Ook dient zij voor ieder gebed haar geslachtsdeel te wassen van de bloedsporen... En iets daaromheen te plaatsen om de bloeding tegen te gaan. Bijvoorbeeld maandverband. Ook dient zij voor ieder verplicht gebed al te verrichten. Voor ieder verplicht gebed al wadu te verrichten. Sheikh ben Uthemian voegt hier aan toe dat dit alleen dient te gebeuren als er natuurlijk weer bloed is uitgekomen, anders niet. Als er niks uitkomt, als er niks uitvloeit. Dan hoeft ze ook Luwodot niet opnieuw te verrichten. Er rest ons nu alleen nog te praten over een vrouw in haar kraamtijd. Dus na het baren van een kind. Daarover kan ik namelijk het volgende zeggen. Wat voor een menstruerende vrouw geldt, geldt ook voor een kraamvrouw. Dus voor een vrouw die kort geleden bevallen is. Hetzelfde geldt voor haar. Ook zij mag geen gebed verrichten... Niet vaste. natuurlijk geen geslachtsgemeenschap hebben met haar man, ook geen tawaf verrichten enzovoort. En ook zij dient de grote wassing te verrichten als de bloeding gestopt is. En de kraamtijd komt aan een einde wanneer er geen bloed meer uitvloeit. Dan dient de vrouw zich te wassen en vervolgens het gebed weer op te pakken en alles te doen wat haar voorheen verboden was in de kraamtijd. Dus, en luister goed, want ook wat dit betreft maken veel vrouwen een grote fout. Dus het einde van de kraamtijd is afhankelijk van wanneer de bloeding stopt. En niet zoals een aantal mensen altijd denken, namelijk dat een kraamvrouw zich altijd voor de duur van veertig dagen van het gebed moet onthouden, ongeacht of de bloeding nu stopt of niet. Als de vrouw ziet dat de bloeding gestopt is, dan moet zij onmiddellijk een rossel verrichten en haar gebed weer oppakken. Ook wordt altijd de vraag gesteld: hoe lang kan kraanbloeding duren? En wat dient de vrouw te doen als er na 40 dagen nog steeds bloed uitvloeit? Vaak wordt er gezegd dat kraanbloeding een duur heeft van 40 dagen. Maar als het bloed daarna niet stopt, dan geldt de vrouw nog steeds als kraamvrouw. Dus ze onthoudt zich nog steeds van het gebed en het vaste Enzovoort. Dit kan zij blijven doen totdat zij zestig dagen heeft voltooid. Zestig dagen. Daarna wordt dit bloed als istihada bloed beschouwd. Daarna wordt zij als mustahada beschouwd. Na zestig dagen. En het kan zelfs voorkomen dat na het baren van een kind bij de vrouw helemaal geen bloed uitvloeit. In dit geval zei Sheikh Ibn dat de vrouw in dit geval zelfs geen grote wassing hoeft te verrichten en zich ook niet van het gebed en het vaste hoeft te onthouden. Tot slot vraag ik Allah om ons en onze vrouwen meer kennis te verschaffen en ons berouwvol te doen terugkeren tot allah en ons het paradijs te schenken. Subhanakkallah, Allah behind te keren. Shadu la ilaha illa. En te stagvrik wa ta'ala.